U bent geen sprekende vogel, hein, meneer Nachtergaal, hè? Nee, nee. Nee? Nee. Wat bent u wel? Nou, kijk. Eigenlijk uh, heb ik gewoon geluisterd ook naar mensen en ook uh, <coughs> door het hart van mensen naar vogels geluisterd. Ja. Maar wat bent u wel? Maar ik ben momenteel op pensioen, hè. Ja, maar ik bedoel, wat, wat is uw functie in verband met vogels? Wel, nou, ik was secretaris van de ter plaatse. Dat is wat ik wou horen. 68. Ja, Ik kan zo al raden dat dat een beetje de reden is... ...waarom, Erik de Hoog... ...waarom Marcel Nachtergalen die kramiek krijgt. Ja? Ja, zeker. Uh, die kramiek, Marcel, heb ik aan jou aangeboden. En in de eerste plaats... ...omdat ik drie jaar geleden... ...toen ik het eerst met de magnetofoon bij jou kwam... ...en je die opname liet beluisteren... ...dat jij zo enthousiast was. En dat jij altijd erin geloofd hebt... ...dat het succes van de fonoplaat... ...niet uit zou blijven. Daarom heb ik die kramiek aan jou gegeven. Meneer Nachtergaal, hè? Ja. wat gebeurt er met die plaat nu? Die nou, is al een de... tijd uit, hè? dat is niet nieuw. Hè? De plaat wordt uh, regelmatig verkocht. We zitten nu met de bandjes en met de plaat aan ongeveer 12.000 exemplaren. Je zijn er al 12.000 exemplaren van verkocht. Ja. Die, komen, die komen te goede niet aan onrechtstreeks terug aan de vogels, maar vooral aan uw vereniging, hè, als ik het begrepen heb. En, uh, we hebben dat besproken destijds met de Erik. Wij zouden reservaten kopen. Dat is tot nu toe gebeurd voor drie vierde van de opbrengst ongeveer. Het resultaat plus minus één miljoen. En, en die, die, daarmee hebt u reservaten aangekocht? Ja, voor drie vierde is dat al besteed een reservaat in, in Petergem Oudenaar. Ja. Is dat reservaten die, die te bezoeken zijn of is dat, uh, dat een kan, afgeschermd ja, gebied? Dat kan. Ja, dat ja, kan. Ja. En gaat u dat nu verder in het buitenland ook nog uh, uitbrengen? De plaat wordt verkocht in het buitenland. Dat is nu in handen van mijn opvolger in de Wielenwaal hier, Jacques van Heuvenswijn, in Asper, die samen met de werkgroep voor de vogels de plaat heeft waargemaakt. Want tenslotte, als Erik bij mij gekomen is, hadden wij alleen een principiële beslissing. En ik zei dat juist, ik heb door het hart van Erik naar de vogels geluisterd, zoals ik het altijd gedaan heb in de natuur. Uh, als we in de venen zijn, luisteren wij naar de wind door het gat van mensen. En dat is natuurlijk de, het geheim geweest in die periode. Ja. Zeg, uh, ik kan me voorstellen dat mensen nu geïnteresseerd zouden zijn. Kunnen ze dat langs de gewone handel ook krijgen? Ja, toch. Of moeten ze, ja, kunnen ze gewoon bestellen bij de platenzaak? Ja, ja. Dan is het het makkelijkst, want anders bellen straks weer mensen ja, al, ja. om adressen te hebben. Hè? Ja. Dat is makkelijkst, hè? Hoe heet de plaat? Want dan moeten we ook wel duidelijk zijn hoe ze precies... De Zang der Vogels. Hebben. De Zang der Vogels. Door Wim en Erik de Hoog. Voilà, dat is meteen gezegd. Ja. Hartelijk bedankt. Ik zou zeggen smakelijk. Ja. hebt u al iets gekregen? Tot nu toe niet. Tot nu toe niet. Maar, maar ik... mag ik dan even ook Erik ja? nog een keer bedanken. zeer zeker. En ook zijn vader, zijn familie ook, Lieve en Vera. En alle mensen die meegewerkt hebben in de werkgroep van de Vogels. En ook uh, professor Ublee, die... In het begin ook naar ons geluisterd heeft, zodat wij het ook kunnen doen tegenover andere mensen. Vriendelijk bedankt en smakelijk straks. Ook dank. Evan eh. Poeke, Erik. Ja. Goedendag. Dag passiert, dankjewel, dan gaan we.